Uur. Renate Kok met het NOS-journaal. In Groningen is vanavond bij een geweldsincident een dode gevallen, meldt de politie. De dader is nog voortvluchtig. De politie heeft via Burgernet een opsporingsbericht verspreid. Het incident gebeurde in de buurt van de campus in Groningen. Wat zich daar precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De omgeving is er afgezet. Premier Rutte heeft in een toespraak over Europa... felle kritiek gehuid op Thierry Baudet. Volgens Rutte neemt de Forum voor Democratie-leider... met zijn pleidooi voor een vertrek uit Europa... een onverantwoord risico met de stabiliteit en welvaart van het land. Forum wil dat Brussel minder macht krijgt... hoewel onduidelijk is of dat ook een nexit zou moeten betekenen. Volgens Rutte heeft Nederland, met alle onrust in de wereld... Europese samenwerking juist hard nodig. Hij wil nog voor de Europese verkiezingen in debat met Baudet. Het Chinese telecombedrijf Huawei is bereid om contractueel vast te leggen dat het niet zal spioneren als het wordt ingezet bij de aanleg van 5G-netwerken in het Westen. Amerika heeft zijn bondgenoten opgeroepen niet met het telecombedrijf in zee te gaan, uit angst dat het samenwerkt met de Chinese overheid. China zou via de technologie van Huawei het westerse dataverkeer kunnen bespioneren. Huawei heeft steeds ontkend dat het samenwerkt met de regering in Peking. Vijf dierenactivisten die gisteren in Bokstel werden opgepakt bij een bezetting van een varkensboerderij zitten nog vast. Ze weigeren zich te identificeren, zegt het OM. In totaal werden er gisteravond 76 actievoerders en één tegendemonstrant aangehouden. Minister Grapperhaus wil deze week bij het boerengezin in Bokstel langsgaan. Hij veroordeelde de bezetting van de boerderij in de Tweede Kamer. Vrijwel alle kamerleden eisen dat er hard wordt opgetreden tegen de activisten. Het weer, ook vanavond nog lang zon. Het is vannacht helder. Aan de grond kan het uh, licht vriezen. Morgen, dan opnieuw, een zonnige dag. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe dus lief. Dank je wel. Namens de patiënten en zieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 Ik hou je nog een poosje vast, man, dan vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet En dus waarschijnlijk is het morgen weer het hetzelfde Hé, hey, De tekst noemt op hetzelfde leer en dezelfde beat Een soort van gouden verf op een Conflicten ik zijn normaal, ik maar dus ik de ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te laat, we ja. hier al een tijdje En we ja. moeten doen, dus voor de, de laatste keer het spijt. spijt. Oh. You're unbelievable Unbelievable. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Barbra Streisand try sand.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 There is so much wrong Going on outside There's something in the way I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 Leave a bad taste Punt 9 You're We just keep up. players only come on put up bring it raise up